9 uur. Het LOS-journaal. Door Ald Megens. De premies voor de zorgverzekering lijken in 2013 ongeveer op hetzelfde niveau te blijven als dit jaar. Mensis verlaagt de maandpremie komend jaar minimaal met 50 cent per maand. Mensis is de eerste grote verzekeraar die zijn premie bekendmaakt.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 Mogelijk heeft de breed uitgemeten discussie over de zorgkosten een omslag veroorzaakt. Dat er minder patiënten zijn dan verwacht heeft ook gevolgen voor de bedrijfsvoering. Doordat er minder geld wordt verdiend dan begroot moeten veel ziekenhuizen waarschijnlijk ingrijpen. Zo heeft het Kennemer gasthuis in Haarlem al aangekondigd dat het 10% van de banen schrapt. In Den Haag zijn ze er bijna uit. De gesprekken tussen VVD en PvdA over een nieuw kabinet zijn zo goed als afgerond. Eind deze week of begin volgende week verwachten de onderhandelaars een akkoord te bereiken. Dat zeggen bronnen uit beide partijen aan de NOS. Het eindresultaat gaat naar verwachting rond het komend weekend naar het CPB dat de plannen doorrekent. VVD en PvdA besloten eerder al de forense tax en de langstudeerboete af te schaffen... en de belasting op verzekeringen te verhogen.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 In Sonnenbreugel in Noord-Brabant heeft een grote brand gewoed in een basisschool. Drie van de twaalf lokalen van basisschool De Stokland zijn in vlammen opgegaan. Een vierde lokaal liep zware rook- en waterschade op en kan ook niet meer worden gebruikt. Inmiddels is het zijn brandmeester gegeven en is de brand weer bezig met het nablussen. De school blijft de hele dag gesloten. Voor kinderen die echt niet thuis kunnen blijven is opvang geregeld. Wanneer de basisschool in Sonnenbreugel weer open gaat is niet bekend. Het weer is nog nevel, mist en lage bewolking, maar in de loop van de dag vanuit het zuidoosten steeds meer zon. Het wordt vrij warm, 16 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuiden. Ah, en weer bij de bij verkeersinformatie. De mist die trekt nu langzaam op. Toch in een groot deel van Nederland liggen de zichten nog rond de 100 meter. Door de, spits, door de mist bleven een groot deel van het land de spitsstroken dicht. Bijvoorbeeld op de A9, de A13 en de A27. Dat leverde een behoorlijk drukke spits op, ruim 200 kilometer. De ergste drukte is nu voorbij. De wat langere file staan nu nog op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Waardenburg en knooppunt Eveningen over 15 kilometer. Vanuit Den Bosch op de A2 naar Eindhoven, tussen Vught en Best 9 kilometer. Alkmaar-Amstelveen de A9, 7 kilometer bij Rotterdam Rotterpolderplein. En tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp staat 6 kilometer.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 Gratis wintercheck. Kijk op volkswagen.nl Het NOS Radio Injournaal: Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Een vloedgolf van backpackers richting Amsterdam, dat zou zomaar werkelijkheid kunnen worden. Nu Lonely Planet, van de reisgids, u weet wel, Amsterdam tot een van de beste steden om te bezoeken heeft gekroond. Straks maar even bellen of Amsterdam daar een beetje op is voorbereid. We gaan eerst naar Parijs. Want voor... Wat was dat? Dat was ik. Oh. Pardon. Nou, dat nooit meer eten. Want het land uh, dat jaarlijks de Ronde van Frankrijk organiseert. Daarvoor is het schandaal rond Lance Armstrong natuurlijk zelf ook een schandaal. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, uh, de Franse wielerliefhebbers. Kijken die uit naar de uitspraak van UCI, internationale wielrenunie, uh, over Lance Armstrong? Nou, tot op zekere hoogte wel. Uh, iemand die noemde het al, uh, het is een uh, zwarte dag voor de gele trui. Het is voor de Fransen de afsluiting van het schandaal Armstrong. Maar... Ja, het valt me toch ook verder wel op dat in Frankrijk weer verder gekeken wordt naar de eventuele gevolgen. Hè? Gevolgen voor de wielenwereld. Er is het pleidooi geweest afgelopen weekend om een amnestie in te voeren. Amnestie voor iedereen die openlijk boete doet, toegeeft dat hij doping heeft gebruikt. Nou, daar is heel veel commotie over. De jonge wielrenner Jeremy Roy bijvoorbeeld, die heeft gezegd nee tegen de amnestie. Ja, tegen het aanpakken van doping. Want alleen op die manier kan de wielersport proberen in het reine te komen. En sommigen ja, geven het helemaal op. Er stond gisteren hier... Hier in de Zondagskrant een kort gesprekje met Johnny Sleck. Dat is de vader van de wielerbroertjes Sleck. Nou, de een is herstellende van een zware blessure. De andere hangt een schorsing boven het hoofd wegens dopinggebruik. Het advies van de vaders aan zijn zoons is, jongens hang de fiets maar aan de wilgen. Misschien is dat maar het beste. Het is uh, onduidelijk of die zoons gaan luisteren naar de vader. Maar het tekent de gemoedstoestand binnen een van de ja, toch grote wielerfamilies. En als Armstrong stel hè, dat hij die titels kwijtraakt, ja. wat gebeurt er dan? Want um, ja, als we dan voor de nummers 2 gaan, dan is het ook niet zeker of die schoon zijn, toch? Nee, precies. De Tour Direct heeft natuurlijk al een paar keer eerder met het bijltje moeten hakken. Hè. 2010, 2006. Uh, toen heeft men inderdaad telkens die nummer 2 doorgeschoven. Maar dat was toch een beetje... Onbevredigend, net zo onbevredigend als de disqualificatie zelf. Uh, dus er gaat er nu waarschijnlijk iets anders gebeuren. Hè? Door de nummer twee door te schuiven, zeggen ze, uh, aan te passen in de boeken... doe je feitelijk ja, alsof er niks aan de hand is. Als iemand over honderd jaar de geschiedenisboeken nog eens doorleest... dan valt niets op aan de gecorrigeerde uitslag. Dat zo, zal dus voor de jaren waarin Armstrong won, hè, tussen aanhalingstekens, anders moeten gaan. Christian Prudom, uh, de tourdirecteur, die heeft al gezegd dat ze die jaren blanco zullen laten... Geen alternatieve winnaar aanwijzen. en het Gevolg is dat iedereen zich blijvend herinnert wat er gebeurd is in die rondes. En iedereen die het niet meer weet die zal vragen, hey, wat was hier aan de hand? In dat opzicht is het een veel effectiever middel, denken ze hier, in de bewustwording over dopinggebruik in de wielerwereld. Ja, rond over 200 jaar, dan zijn we toen de 200ste editie van de Tour, als hij dan nog bestaat. En nu zijn ze aan de 100ste editie toe, dat moet een feestje worden. En hoe gaan ze dat proberen toch te vieren, dat feestje? Ja, de, de, de, de, hoe gaan ze proberen om onder het, het schandaal van Armstrong Heer? uit te komen? De, de, de vraag is überhaupt hoeveel zin dat dat nog heeft. He, als je nu de officiële Twitter feed van de Tour de France erbij pakt... Dan, dan proberen ze daar liefhebbers enthousiast te maken voor de aankomende Tour in 2013. Iedere dag praten ze over hun aankomstplaats... en speculeren ze dan voor welke renners het routeschema het het gunstigst is. Geheel voorbijgaand aan ja, toch het grootste schandaal uit de Tourgeschiedenis. Alsof er niks aan de hand is. Het is afwachten welke toon uh, de organisatie aanslaat komende woensdag tijdens de presentatie van het officiële parcours. Maar in de marge van de berichtgeving zie je wel het cynisme af en toe uh, uh, de kop opsteken. Want een saillant detail bijvoorbeeld is, uh, iedereen weet dat de renners die Armstrong erbij lappen een milde schorsing hebben gekregen. Dus zeggen ze dan, het zou nog wel eens heel goed kunnen dat die renners komend jaar in de 100 ste editie aan de start verschijnen. Alsof er niets aan de hand is geweest. Onlinker is bij de presentatie later deze week van de 100ste editie. En natuurlijk op Radio 1 hoort u de uitspraken van de ICU, Internationale wieden unie Het is tien minuten over negen. Ondanks grote voorlichtingscampagnes is het aantal beschikbare organen de afgelopen jaren nauwelijks gestegen. Een actief registratiesysteem kan daar volgens medisch specialisten verandering in brengen. Het hernieuwde pleidooi komt aan het begin van de donorweek. Andries Hoitsma is bijzonder hoogleraar orgaantransplantatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou is het tekort aan geschikte donororganen al uh, lange tijd een probleem. Hoe zou u de huidige situatie willen beschrijven? Ja, dat is zeer, zeer nijpend. Uh, en dat is vooral uh, als je bedenkt dat mensen op de wachtlijst... En met name dan uh, is, zijn dierpatiënten natuurlijk. Uh, het, die vormen het grootste aandeel. Daarvan uh, gaat het op de wachtlijst ongeveer 10% per jaar overlijd. voordat ze een orgaan krijgen. Ja, en als je dat dan bedenkt. Ja, dan, uh, dan is het toch een zeer nijpende situatie. Het staat er heel slecht voor. Dat is het etiket dat ja. u erop plakt. Ja. Mm -hmm. Hoe zou het dan, meneer Houtsma eindelijk eens kunnen verbeteren? Want er wordt al zo lang over gepraat. Ja. Nou ja. Uh, we kijken natuurlijk naar onze buren, naar, uh, naar België en, en, en ook naar Oostenrijk en, en uh, ook, uh, ja, dan niet direct buren, maar naar Spanje. Dat zijn landen die een ander soort registratie hebben en die, uh, als je uh, het aantal donoren per miljoen inwoners uh, bekijkt, uh, echt Twee keer minstens twee keer zoveel zo goed doen als, als Nederland. Ja. Nederland is wat dat betreft echt een beetje het lelijke eentje. Omdat we de laagste cijfers hebben van heel Europa. Ja, en twee keer zo goed, is dat dan, is dat dan genoeg? Ja, als je bijvoorbeeld een land als België met ons tegelijk... Wij, bij ons is de wachttijd voor bijvoorbeeld een niertransplantatie is, is vier jaar. In België is het minder dan een jaar... Ja, er zal altijd wel iets wachttijd overblijven, maar dit is natuurlijk toch wel een veel aantrekkelijker scenario dan wat wij hier hebben. Zou er in de toekomst een alternatief voor bijvoorbeeld niet transplantatie kunnen zijn? Uh, ja, we zijn daar hard mee bezig met een aantal scenario's wat dat betreft. Uh, maar uh, ik vrees dat ik dat in ieder geval niet meer mee ga maken. En waar denkt u dan? Het gaat dan om stamcelonderzoek? of? Stam, stamcel is natuurlijk een heel uh, goede mogelijkheid. Uh, het alternatief is ook een draagbare kunstdieren. Uh, iets ander alternatief. Dus, uh, maar dat duurt het gewoon, nog, dat duurt het gewoon te... nog heel lang, zegt u? Wat zegt u? Dat duurt allemaal nog heel lang. Dat omdat... gaat allemaal ongelooflijk lang duren voordat dat werkelijk uh, operationeel is. Nederlandse Transplantatiestichting meldde gisteravond nog het aantal uh, orgaandonoren. Afgelopen maanden bijna 25% hoger. Ja. Hoe zou dat komen? Ja, ik denk. Dat, dat weet niemand. Er zit altijd uh, fluctuatie in. Uh, jaarlijks. Um, het is zeker zo dat er een, uh, een, een, een hele strakke. straffe campagne gevoerd is. Met. Uh, Ja-nee-campagne. Um, het is ook zo dat um, VWS. Recent toch weer een enorme subsidie gegeven heeft om uh, orgaandonatie uh, uh, populair te maken. En in ieder geval zo goed mogelijk te faciliteren. Dat doen ze bijvoorbeeld door de operatiefaciliteiten zo goed mogelijk te maken dat daar geen bottlenecks zijn. Ja. De situatie rond... Uh, de dood van de patiënt uh, waarbij de vraag gesteld moet worden... is ook altijd heel erg lastig. Daar zijn ook verschillende faciliteiten voor aangeboden. Dus ja, waar het nu precies aan ligt, weet ik niet. Maar ik weet wel dat het veld uh, geweldig in beweging is. Uh, ja. in, in die zin dat uh, er verschillende inspanningen zijn. Goed. De omstandigheden worden steeds beter. Nu het aantal donoren nog. Ja. Andries Hoijsma, hartelijk dank. Graag gedaan. Door naar uh, Ridderkerk, want het lek van vanochtend in de waterleiding in het Zuid-Hollandse Ridderkerk... heeft de komende dagen gevolgen voor de inwoners. Die moeten hun water koken voor gebruik. Rond een uurtje of zes vanochtend brak de hoofdwaterleiding met grote gevolgen, zo blijkt. Joost van Luiten is van het drinkwaterbedrijf Ossan. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat gaat even duren. Wat, wat betekent dat voor de inwoners op dit moment? Uh, ja, dat betekent dat de uh, inwoners van Ridderkerk... en het noordelijk gedeelte van Hendrik-Ido-Ambacht... Uh, de komende dagen, en dat is tot en met aanstaande donderdag... het drinkwater voor consumptie uh, eerst drie minuten moeten koken. Mm -hmm. Want? Wat, daar kan van alles in zitten? Uh, nee, dat weten we eigenlijk uh, uh, niet. Uh, de, de, de leiding is drukloos geweest uh, door de lekkage. En uh, wat dat inhoudt is dat uh, uh, de zeg maar, grondwater in uh, de leiding kan zijpelen. Uh, nou, dat wil je niet. En daardoor geven we eigenlijk echt uit voorzorg een uh, kookadvies aan mensen. Maar meneer Van Luijten, dat is snel gedicht. Tenminste, neem ik aan. Het is helemaal dicht nu. Ja, iedereen ja. heeft weer water uit de kruin. klopt. Een keer doorspoelen en dan is het toch klaar? Of werkt het zo niet? Uh, nou, voor de, uh, voor de mensen wel. Hè, want die krijgt gewoon gelijk weer water uit de kraan. Eigenlijk is er niks aan de hand. Uh, nou, onze leidingen die uh, liggen in waterrijk gebied. Uh, en die liggen eigenlijk in grondwater. Uh, en uh, als de druk wegvalt in de leiding... dan is er dus een kleine kans dat er door haarscheurtjes... Uh, en kleine gaatjes in de leiding wat grondwater in de leiding zijpelt. Nou, in grondwater zitten bacteriën die er niet, uh, niet in drinkwater thuishoren. Ja, maar daar worden die lekker uh, van, hè? Nee, en uh, daarom geven we eigenlijk echt puur preventief uh, dit kookadvies af. Ja. En al enig idee waardoor het lek ontstaan is vanochtend? Nee, weten we niet. Het was wel een heel groot lek. Het was in een transportleiding. En er liep uh, ongeveer 1,6 miljoen uh, liter water uit. Mm, het zijn geen oude leidingen? Uh, nee, het gaat niet om een oude leiding. Oké. Okay. Joost van Luijt van Drinkwaterbedrijf voor Wazen. Dank u wel. Graag gedaan. Zijn het de grachten, de musea, de wallen of de wiet? Eén ding is zeker. Tweede plek op de lijst van de reisgids. Gigant Lonely Planet levert veel toeristen op. Wordt u zo meer over. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. Het gaat goed met de mist. Een groot deel van het land is ervan verlost. Maar nog niet het Noordwesten en Flevoland. Daar heeft het verkeer ook nog last van die mist. De spits nou, die is nu teruggebracht naar zo'n 65 kilometer. Waarbij de langste file staan op de A2 naar Bos richting Utrecht. Tussen Waardenburg en de afrit Evening over ruim 13 kilometer. Op de A2 Den Bos richting Eindhoven tussen Vught en Bokstol staat 5. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, 5 kilometer van op door Polderplein. En op de A28 vanuit Hogeveen naar Zwolle voor de wijk, 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Weer terug naar uh, Maino Remmers bij de Nieuwkoopse plassen. Mino die vervuiling, hè? Wat, wat, wat zie jij daar nou van? Ja, je ziet er zo niks van, want de waterkwaliteit is op zich best goed. Op sommige plekken, in de zomer met name, zie je het wel heel veel prut in het water. Uh, ja, wat is het eigenlijk? Een soort... Uh... Ja, het is, uh, er zitten veel algen in het water. En uh, die soort... een, een soep wordt. Het. het wordt een beetje groene soep. Met name in het oostelijk deel van het gebied is dat dus uh, het verhaal. Er staat een mandje in het water. Ja, dat lijkt zo, hè? Ja. ja. Ik denk dat is een winkelwagentje, het is niet zo. Nee, dat is een, uh, een, een rattenval. Oh. In dit gebied wordt, uh, worden die zo nu en dan neergezet. Oh, okay. ja. okay. Dit is de boswachter van de Natuurmonumenten. Meneer Boon, we varen op de flat. Willem aan het Roer. Prachtig gebied, hè? Maar we zien er niet veel van door de mist. Nee, maar het is inderdaad schitterend. Je moet gewoon een keer terugkomen als je goed zicht hebt. Ja. Daar heb ik nou weer, hè? Die waterkwaliteit moet beter. Daarom worden stukken veen afgegraven, riet Prut eigenlijk gaat verdwijnen om uh, de waterkwaliteit omhoog te krijgen. Ja, wij willen in dit gebied waterkwaliteit, die moet top zijn. Dat, dat verdient dit gebied en daar investeren we dus in als uh, waterschap. En uh, we gaan dus ook voedingsstoffen die in het water terechtkomen er weer actief uithalen dat is wat we in het oostelijk deel van het gebied met name doen. Stikstof is het met name heel erg voedselrijk. Maar daardoor krijg je al die prut in het water. Dat hebben we vanochtend gehoord van Matthijs Timmer. Wanneer is het werk klaar? Het kost alleen al dat afgraven hier anderhalf miljoen. Die mannen zijn er nu druk mee bezig met een grote kraan. Wanneer is het klaar? Eind 2013 is het werk klaar. En uh, daarna uh, ja, kunnen we gaan, uh, de effecten gaan zien van, uh, ja, van de maatregelen die we nemen. Ja, hoeveel, hoeveel jaar zijn we nog verder, Arjen Boom? Nou, als je de, de kranswieren die komen er vrij snel. Uh, ook uh, krabberscheer, wat je dan weer uh, tegen gaat komen. Wat een naam allemaal. Ja, prachtig, prachtige planten. En als je dan uh, kijkt naar een, uh, een fase waarin je er weer allemaal mooie bloemrijke uh, planten in krijgt... Ja, dan ben je toch gauw uh, een jaartje of uh, 15 verder, 20 verder. Maar in al die fases... Maak het nog wel mee. Jij maakt het mee. In al die fases heb je er weer allemaal verschillende soorten die het gebied uh, rijker maken. De Roerdomp, de Zwarte Sterren en de Noorse Woelmuis. Sorry? De Noorse Woelmuis. Ja, wat is er mee? Nou, die komt ook terug. Ja, die is er al, maar die komt inderdaad terug. Doordat je dit soort gebieden weer zeg maar, terugbrengt, uh, Blijf ze ook een kans houden. Anders wordt het gebied te droog. Dan verdroogt het uh, te veel en dan gaat de Noorse Woelmuis dus uh, die vertrekt. Bij vertrekken ook met de flat varen wij door het veen en als jullie nooit meer iets van ons horen, dan waren dit onze laatste verloren woorden in een dichte, potdichte mist. Mino, Mino, ik weet niet of dat goed ging. Eerlijk gezegd, <laughs> nou ja, we horen dat morgen. 10 voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Nog nooit waren we met z'n allen dichter bij een atoomoorlog... dan ten tijde van de Cuba-crisis. Toen Russische schepen onderweg waren naar Cuba... met de partij kernraketten aan boord. President Kennedy van de Verenigde Staten... wist de Russen op andere gedachten te brengen. Uiteindelijk in een toespraak die hij vijftig jaar geleden precies uitsprak. Ook in Nederland was de situatie uiterst gespannen. Steve Netto, was toen straaljagerpiloot, herinnert het zich maar al te goed. Good evening, my fellow citizens. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation Vooral als je op stembij stond, dus als je paraat stond om binnen een kwartier op te stijgen, dan zat je in vol en naad vlieguitrusting in de crew. Room. Daar was een televisie opgesteld en dan werd er natuurlijk bijna alleen maar over die uh, opgevoerde spanning uh, gesproken. En vanaf die uh, midden oktober uh, werd onze uh, staat van alertness steeds verhoogd. Dus het begon met het standaard vier vliegtuigen en dat werden er later acht en het laatste van die dagen waren er 12 vliegtuigen die klaar stonden. Dus op het hoogtepunt van de Cuba crisis stonden er 12 vliegtuigen klaar met een atoombom eronder om naar vijandelijk gebied te vliegen. Ja. ja. inderdaad. Shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the western hemisphere as an attack en dan op ongeveer 10, 20 kilometer afstand... accelereerden we naar een snelheid, een aanvalsnelheid... van boven de 900 kilometer per uur. Dus dat ging heel laag en heel hard. Want wij vlogen als het ware, zo noemden we dat ook, eh, onder de radar door... Eh, om zo'n A-bom eh, op het doel af te werpen. Nou waren dat over het algemeen eh, Oost-Duitse of eh, Poolse vliegvelden... En dan op het moment dat we boven dat vliegveld waren, dan trokken we op met die 1000 km per uur snelheid. En dan begonnen we aan een soort looping. En dan als het vliegtuig een iets meer dan verticale stand had, dan werd die bom eraf geslingerd. En die ging dan naar ongeveer 7 kilometer hoogte. Dan draaiden we om en doken we naar beneden. Want je had vanaf het moment dat die bom uh, van het vliegtuig afkwam. had je 52 seconden ontsnappingstijd. Dat hoopten we tenminste. Want je ging net voor die uitdijende atoomwolk. Uh, ging je uit. En dat heeft men natuurlijk uh, nooit in de praktijk uit durven proberen. met een vlieger in het toestel. Ik call upon Chairman Khrushchev om te and eliminate. this clandestine, reckless en provocative threat to world peace. De B-28A-bom, wat was de vernietigingskracht van dat ding? Tussen de vijf en de zeven eh, maal zo krachtig als de bom destijds op Nagasaki. Dat was niet mis. Ik had voor mijn vrouw een uh, wegenkaart uh, helemaal aan elkaar geplakt... tot aan Portugal toe, dat uh, als de ballon op zou gaan... Ja. dan had zij in onze auto gestapt uh, met onze twee peutertjes... die waren een jaar of twee... en dan had zij uh, met wat uh, voedselvoorraden en zo uh, naar Portugal ontvlucht. Dat zat dus zo in ons hoofd dat we dat soort uh, voorbereidingen troffen. Dit is Radio Moskou. Premier Khrushchev has een a message to president Kennedy today. Ik hoorde dat andere squadron aan de overkant van uh, het vliegveld... Uh, twee kilometer uh, weg van ons, op die zondagmiddag, uh, de 28 e uh, hoorden we 311-squadron, hoorden we joelen en brullen van geluk dat het over was. Datzelfde gevoel hadden wij ook. Dat je iets goeds had gedaan om door die geloofwaardigheid van die dreiging... Uh, te voorkomen dat er zoiets... Eh, verschrikkelijk verschrikkelijks had gebeurd waarbij de mensheid in het noordelijk halfrond vernietigd zou. goal is not the victory of might, but the vindication of right. John F. Kennedy, oktober 1962. Verslaggever Roe Pauw, sprak erover met Australia piloot Steve Netto. We moeten even naar Amsterdam. We zeiden het al. Amsterdam is namelijk de ene na beste stad om volgend jaar te bezoeken. De reisgidsenuitgever Lonely Planet heeft San Francisco op één gezet... en onze hoofdstad op twee. Amsterdam staat zo hoog op de lijst vanwege onder andere... zegt Lonely Planet, het 400 jarige grachtengordel... en de 160ste verjaardag van Vincent van Gogh, onder andere. Frans van der Avert, directeur City Marketing in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, bent u er een beetje voorbereid, meneer van der Avert, voor een uh, ware vloedgolf van backpackers? Uh, nou, niet alleen backpackers mag ik helpen, maar van allerlei soorten toeristen. Nou, nou de Lonely ook... Planet wordt vooral door backpackers gebruikt, hè? Ja, ook, maar ook door allerlei andere, hoor. Maar uh, wij zijn, uh, nou, daar zijn we zeker mee bezig. We hebben, uh, zoals u net al zei, we zijn heel druk bezig met de voorbereidingen van 2013. Er zijn heel veel uh, festiviteiten. We hebben vieren die 400 jaar uh, grachten met allerlei activiteiten. Het Rijksmuseum gaat open. Van Gogh heeft zijn jubileum en heel veel andere dingen. Dus uh, we zijn er druk mee bezig om het allemaal voor te bereiden. Maar meneer Van der Avent, uh, u heeft de dure hotels, de coffeeshops gaan dicht. Want de wietpas komt, de wallen worden steeds verder uitgekleed. U werkt er wel hard aan om die toeristen warm welkom te heten. Nou, we zijn bezig om Amsterdam uh, iets meer dan alleen wiet en, en, en, en red light district te ja, maken. Maar dat hoort er en... toch wel bij? Natuurlijk hoort erbij. Kijk, wij zeggen altijd: Amsterdam heeft altijd een soort stoute rand. En dat is heel goed en dat willen we graag zo houden. Maar dat betekent niet dat we niet te veel aandacht moeten geven aan het Rijksmuseum, het Koninklijk Concertgebouw, het Orkest, het Concertgebouw. Ja. Dat zijn allemaal wereldspelers. Maar, maar wij u ook zegt, u, u, in Amsterdam komen? Ja, u zegt dat hoort er wel bij, die, die rauwe, rafelige rand. Wat vindt u dan van deze ontwikkelingen? Ik denk dat het heel goed is dat we proberen om Amsterdam meer neer te zetten als een stad waar. Uh, waar veel kwaliteit is, waar belangrijke, waar belangrijke fantastische internationale kunstinstellingen zijn... en waar je ook een stad hebt die, die heel erg houdt van vrijheid en van tolerantie. En dat kan over Spinoza gaan, dat kan over het homohuwelijk gaan... en dat kan over, het, dat kan over de wallen zijn. Ja. Um, zolang je dat maar een beetje behoudt en dat heel erg waardeert... Maar je moet daar wel de, daar wel de excessen in, in, in, in tegen gaan. Zou het ook kunnen dat um, die backpackers komen... Um, juist vanwege het verdwijnen van een deel van die stoute rand... nog even een jaar lekker aan de wiepijp uh, lurken? <laughs> nee, dat, dat denk ik niet. Ik denk dat de Lonely Planet Amsterdam vooral ziet als een stad... Uh, Waar, uh, ...waar heel veel gebeurt en waar, uh, waar inderdaad veel tolerantie en vrijheid heerst. Mm. En um, ik denk dat dat het teamhagen van Amsterdam is. Kijk, ik kwam laatst een vriend van mij tegen in Engeland en die zei... ...als ik aan Amsterdam denk, dan denk ik aan vrijheid. En dat vond ik eigenlijk een mooie samenvatting. We gaan we even naar Jan Sistermans. Hij is manager Stay OK Amsterdam, Vondelpark en Stadsdoelen. Meneer Sistermans, goedemorgen. Heel nee, erg goedemorgen. Heeft u al genoeg uh, hostels? Want de meeste gasten komen, neem ik aan... ...met de Lonely Planet in de hand uw hostel binnen. Inderdaad, we hebben inderdaad veel backpackers die onze hostels bezoeken... naast natuurlijk ook heel veel andere gasten. Maar uh, We zijn met uh, drie hostels van STOK in Amsterdam... en 1200 bedden zeker bereid om al die gasten te ontvangen volgend jaar. Wat dacht u toen u dit hoorde, dat uh, Amsterdam op twee staat? Fantastisch nieuws natuurlijk voor de stad Amsterdam. Ja. Uh, dat uh, Amsterdam op deze manier weer uh, goed op de kaart wordt gezet. En natuurlijk ook goed voor uh, de drie hostels die we hebben in Amsterdam. Ja, maar gaat ga u dus zich extra voorbereiden op mogelijk uh, meer bezoekers? Dat, dat, de kans is natuurlijk groot dat er extra veel toeristen komen. Uh, nou, we hebben sowieso jaarlijks al heel veel gasten we hebben... 150.000 overnachtingen op jaarbasis in de drie Amsterdamse Dus extra voorbereiden doen we dat niet. We ontvangen onze gasten, uh, zoals we dit jaar ook hebben gedaan... met veel informatie, wat er allemaal te doen is in Amsterdam. Mm -hmm. En nu stuurt ze ook naar de 160ste verjaardag van Vincent van Gogh... en de Grachtengordel? Absoluut, absoluut. Amsterdam heeft natuurlijk heel veel mooie dingen om te doen. Rondvaart door de grachten, het Rijksmuseum wat, uh, wat weer open gaat... het Frankhuis natuurlijk... Van Gogh Museum, dus heel veel mooie dingen om Amsterdam te bezoeken. Hoeveel van uw bezoekers komen er om, voornamelijk om te blowen? Nou, dat kan ik niet zo zeggen. Ik denk maar dat zijn wel het er veel? Heel, Ik denk wel dat er heel veel jonge, jonge mensen naar Amsterdam komen, vanwege de vrijheid die Amsterdam heeft, dat je hier mag blowen. Mm -hmm. Dat zeker. En wat zou u ze verder aanraden? Uh, om in Amsterdam te doen? Mm. Uh, zoals ik al zei, rondvaart door de grachten is natuurlijk uniek. Amsterdam uh, viert dat volgend jaar 400 jaar grachten, ja. daarnaast uh, het Rijksmuseum en uh, eventueel voor degene die durft een dagje in fiets huren door Amsterdam. Ja, ik wou zeggen, want dat zijn allemaal van die standaard uh, ja, toeristische attracties die u noemt. Maar Amsterdam is toch meer dan dat? Absoluut, absoluut. Amsterdam heeft natuurlijk heel veel andere gezichten, uh, hele mooie karakteristieke buurten rondom het centrum uh, en dat bieden wel onze gasten ook wel aan. Ja. We wensen u veel succes met de mogelijke vloedgolf van Backpackers, meneer Sisterwand. Dank u wel. En veel inkomsten waarschijnlijk ook. En uh, dank ook Frans uh, van der Avert, directeur City Marketing in Amsterdam. Half tien. einde van dit NOS Radio in Journaal. Sven, dag, je was er al. Dag, was wat zelfs, je al. Goedemorgen. Nee, niks. Oh, nee hoor. Okay. Goedemorgen, ik ben vrolijk. Ja, gelukkig. Nou, vertel dan maar wat je gaat doen. Dat geldt uh, niet voor mensen die uh, hun hypotheek niet meer kunnen betalen, bijvoorbeeld nee. omdat ze gaan scheiden of omdat ze hun baan verliezen. Dan willen ze soms een andere hypotheek afsluiten op een goedkoper huis. En dan doen de banken weer moeilijk. Blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. De Vereniging van Banken reageert bij ons oh, zometeen. Verder hebben. Pas op met je drinken. Ik ben een Blijf. beetje onhandig vandaag. Ja, ja, wat is er aan de hand? E-ticket. Dat oh. weet je nooit bij een vrouw. <laughs> het is dat je het zelf zegt. Ik ben er verder, er nou de, niet over. verder hebben misschien kunnen we daar nog iets aan doen zometeen. Uh, verder hebben Turkse kinderen les op uh, Turkse les op school vindt de Turkse Arbeidersvereniging en uh, gaan een brief schrijven aan uh, de minister van onderwijs en als die niet instemt dan gaan ze naar de rechter. En in Tilburg zijn al zes defibrillatoren gejat. O, oh, dat woord. Ja, dat woord. Van die hartmassageapparatuur. Wat nou ja, Dat is een goede vraag. Dat is oh. de vraag die we straks ook gaan beantwoorden. En of er sprake is van een nieuw soort koperdieven, maar dan met dit soort medische apparatuur. Eerst nu het nieuws. Dorald, goedemorgen. Goedemorgen. Radio 1. Het NOS-journaal. De zorgverzekeringspremies blijven volgend jaar ongeveer gelijk. Kan worden geconcludeerd na de bekendmaking van de premie door Mensis. Dat is de eerste grote verzekeraar die de premie voor 2013 bekend heeft gemaakt. En Mensis verlaagt de maandpremie minimaal volgend jaar. 50 cent per maand. Ziekenhuizen behandelen veel minder patiënten dan verwacht. Blijkt uit onderzoek door het Financiële Dagblad. Sommige ziekenhuizen hebben zelfs te maken met een daling van het aantal patiënten. En de ziekenhuissector staat voor een raadsel. Mogelijk heeft de breed uitgemeten discussie over de zorgkosten een omslag veroorzaakt.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 En in Den Haag zijn ze er bijna uit. De gesprekken tussen VVD en PvdA over een nieuw kabinet... zijn zo goed als afgerond, zeggen bronnen uit beide partijen aan de NOS. Eind deze week of begin volgende week, dan ligt er een akkoord. Zo verwachten de onderhandelaars. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Nog 36 kilometer file. En er is dan wat mist in het noordwesten van het land. En in Flevoland heeft het verkeer nog last van. De eerste drukte is voorbij. De wat langere file staan nog op de A2 Den Bosch-Utrecht. Voor het Eveningen 7 kilometer. Op de A4 naar Amsterdam bij Hoofddorp 5. Op de A9 naar amstelveen voor Velsen 3 kilometer. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos 3 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Banken doen veel te moeilijk als mensen een lagere hypotheek willen afsluiten... vindt de Consumentenbond. Turkse ouders vinden dat hun kinderen recht hebben op Turkse les. Italiaanse werklozen aan de slag bij de maffia... en het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is twee, bijna drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Uitdam. En dat Uitdam is misschien straks Uitdam niet meer. En dat komt allemaal door een dijk. Volg ons op Twitter, hashtag GML Radio en reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgen Nederland. Woningbezitters, dames en heren, die een tuur, duur huis hebben met een te hoge hypotheek... krijgen van banken nauwelijks de kans om over te stappen naar een goedkopere woning... blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond en dat vindt de bond verbazend. Verbazingwekkend moet je dan zeggen omdat zo'n verhuizing de risico's voor de bank juist zou kunnen verkleinen. Edward Feitsma, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de woningmarktspecialist bij de Vereniging Nederlandse Banken. Uh, 13 van de 23 hypotheekverstrekkers die de bond heeft ondervraagd... wilden niet over de brug komen bij een lagere hypotheek. Hoe kan dat nou? Nou, het komt eigenlijk vooral omdat uh, banken die zullen kijken uh, naar hoe hoog de lening is in uh, relatie tot de woningwaarde, in relatie tot hun inkomen. Maar het gaat hier om mensen die bijvoorbeeld een baan zijn verloren, of een van de twee ja. uh, verdieners heeft een baan verloren, of mensen gaan scheiden. En zitten daarmee met een huis en een hypotheek die samen te hoog zijn voor het inkomen dat ze verdienen. Dan willen ze kleiner gaan wonen, een goedkoper huis, uh, ja. lijkt, en dan zeggen banken nee. Dat klopt alleen uit het onderzoek van de consumentenbonds blijkt kennelijk ook dat die lening op de een of andere manier nog steeds uh, te hoog is. Uh, althans hoger dan de normen die de autoriteitsfinanciële markten uh, daarvoor stelt. Kijk en het is natuurlijk niet goed, ook niet voor de consument, uh, om het uh, zeg maar kwaad met kwaad te bestrijden. Dus om dan een lening te nemen die alsnog buiten de normen valt. Kijk, vooropgesteld, het is natuurlijk uh, een, een restschuld. zeker als je gedwongen bent te verkopen, is, is gewoon voor de betrokken mensen een groot probleem. Ja. Dus daar moet je iets aan doen. Wat dan? En, nou, dan zijn er zijn verschillende mogelijkheden die je zou uh, kunnen kiezen. Een mogelijkheid is die, welke vorige week is uh, gedaan door de commissie van Dijkhuizen... dat je zegt van, nou... Uh, uh, op dit moment als je een restschuld hebt, dan is die niet meer aftrekbaar of de rente daarover is niet meer aftrekbaar voor de Belastingdienst. Ja, maar het gaat hier niet ja. om een restschuld in eerste instantie. Het gaat om een nieuwe hypotheek. Ja. Bij, bij restschuld zijn banken nog wel over het algemeen re redelijk uh, soepel en flexibel, ja, maar, blijkt uit dat onderzoek. Ja, maar, het maar het gaat het hier nu om de... mensen die een ander huis kopen, dat goedkoper is met een lagere hypotheek, omdat ze hun huidige hypotheek niet meer kunnen betalen. Dat, dan zou je toch zeggen, dat is in het, in het, in het, in het uh, belang niet alleen van die mensen, maar ook van de banken. Dat, dat, dat klopt uiteraard, maar die dingen hebben wel met elkaar te maken. Want nogmaals, zoals wij het onderzoek van de Consumentenbond lazen. zou ook in die goedkopere woning of in die nieuwe situatie. zouden ze nog buiten de toegestaande leennormen vallen. Nou, ja, en dat kan nooit een oplossing zijn voor, voor welke consument dan ook. Dat je de ene overkreditering, dus het ene uh, te hoge schuld met de andere bestrijdt. Dan zou je, kijk, wij kunnen natuurlijk nooit in de casuïstiek duiken van individuele banken. Maar in het algemeen is het natuurlijk nooit een oplossing om dan maar eh, ook in de nieuwe situatie... Eh voor een te hoge schuld te gaan. Ook al is die, ja. ook al is die woning dan goedkoper. Maar ja, luister is als iemand in een schuldhulpverleningsprogramma komt... of failliet gaat en het huis komt op de veiling terecht... en moet noodgedwongen worden geveild... dan ziet de bank zijn geld überhaupt niet meer terug. Dat, dus... dat klopt. En dat is ook voor banken altijd de reden geweest... om alles eraan te doen ja. om te voorkomen... dat die gedwongen verkoper zou moeten worden. Ja, maar goed, wat, dus dat... wat is dan de oplossing? Want kijk, als mensen dus in ja, een te zijn, duur eh, huis banken, zitten... Banken hebben een heel arsenaal van dingen... Die, die ze eigenlijk wat dat betreft in te overzien... nauwe samenspraak met de klant meestal doen. Uh, je kunt denken aan een rentepauze. Uh, uh, soms wordt een... Uh... Wat is een rentepauze? Nou ja, dat iemand even tijdelijk wordt vrijgesteld van het betalen van rentes. Maar dat zijn allemaal individuele uh, voorbeelden die niet in het algemeen zijn toe te passen. Uh, uh, in het uiterste geval, soms wordt een stukje kwijtgescholden. Uh, um, er zijn verschillende va uh, varianten die banken daar kiezen. Die kun je niet in het algemeen... Uh, Voorschrijven, want dat maar, is gewoon uh, case by case. Maar, maar wat is dan het verschil tussen het kwijtschelden van een deel van de hypotheekschuld... of het uh, op nul zetten of bevriezen tijdelijk van uh, het betalen van rente... Nou, om, of om, een nieuwe je, hypotheek afsluiten die mensen wel kunnen betalen? Nou, om de, ja, ja, kijk, als ze hem inderdaad kunnen betalen wel. Maar nogmaals, zoals wij het Consumentenbond onderzoek lazen... Ja. was dat nog steeds niet het geval. Dus en dan ga je toch echt naar een situatie van kwaad met kwaad bestrijden. En dat kan niet, uh, dat kan niet de situatie zijn. Consumenten moeten dan ook in die nieuwe situatie met een schone lijn kunnen beginnen. En die moet ook echt solide zijn voor de komende 30 jaar. Juist. Dus met andere woorden, u zegt banken doen in bestaande gevallen wel degelijk wat om die mensen tegemoet te komen. Maar een nieuwe hypotheek is geen oplossing, omdat ze die ook vaak niet kunnen betalen. Nou, Een nieuwe hypotheek kan een oplossing zijn, mits die wel binnen de leennormen past. En ik werd begrepen dat het onderzoek aanwezig dat dat in het meeste gevallen hier ook niet, het, uh, niet de situatie was. Dus kan dat geen echte oplossing zijn. Nee. Goed, um, dus u legt de kritiek van de Consumentenbond dat banken te weinig doen om uh, mensen uit de problemen te helpen naast, naast zich neer. Ja, ik denk dat de banken volop bezig zijn met uh, uh, het helpen van de klant om, om, om ze inderdaad uit deze riskschuldproblematiek te helpen. Uh, uh, en uit eventuele uh, betalingsnood. Kijk, rechtsschulden is voor ons op dit moment een van de hoogste prioriteiten. Daar moeten we wat mee. Dan heeft het niet alleen over mensen die feitelijk moeten verhuizen, maar je hebt het ook over die veel grotere groep van mensen die onder water staan. En uh, nou ja, daarvan uh, ondersteunen wij bijvoorbeeld de voorstellen van de commissie van Dijkhuizen, die zegt zich... ja. Ja, laten we dat dan gewoon fiscaal aftrekbaar behouden. Nou goed, onder water staan, daar bedoelt u mee dat de waarde van het huis... inmiddels lager is door ja. de huizenmarkt dan de hypotheek ja, die erop zit. Klopt, dat... Dan blijkt uit dat onderzoek van de Consumentenbond... dat banken wel een stuk flexibeler zijn. Dat zeg ik net. alleen bij het oversluiten van een, een nieuwe hypotheek. Dat dus niet. Ja. Nou, dat zal, dat zal een bank goed dan ook alleen maar doen als er ook die nieuwe situatie binnen de toegestaande leendormen past. Ja, goed. Uh, u zegt dat uh, de, uh, je kunt ook de rente dus tijdelijk kwijtschelden, uh, dat wil zeggen niet betalen of uh, een deel van de schuld uh, kwijtschelden. Zijn er nog meer opties die een bank kan doen eigenlijk om mensen uit de problemen te helpen? Nou, een betalingsregeling tussen de bank en de klant die kan heel verschillend zijn. Dan moet je ook naar het totaalplaatje kijken van een consument, wat ik al zei. Dat is uiteindelijk natuurlijk toch maatwerk. Dan moet je ook kijken naar zijn pensioen. De reden waarom iemand werkloos is geworden, dat verschilt natuurlijk in een situatie van iemand met uitstekende perspectieven op de arbeidsmarkt die even tijdelijk in een dip zit. Of bij iemand bij wie dat gewoon wat structureler slechter uitziet. Ja, ja dat... dat de beste hypotheek is altijd een individuele hypotheek, dus ja. maatwerk is eigenlijk je devies. Nee, oké, okay, dat begrijp ik wel, maar de individuen zijn wel mensen. Dat gaat toch om tamelijk grote groepen, begrijp ik? Ja, nou, het aantal mensen dat echt feitelijk hun huis naar de, naar de, naar de veiling gebracht ziet worden bijvoorbeeld, dat is heel nee, klein. Dat, dat de niet, groep maar. van mensen die nu moet uh, uh, verhuizen is alweer wat groter. Exact. En de groep die onder water staat, dan hebben we het over een groep van ongeveer 700.000 mensen. Nou, dat is toch een tamelijk grote groep. Ja, alleen die zitten dus ook niet feitelijk nu allemaal in de knel. Daar moeten we ook wel weer helder over zijn. Alleen we moeten er wel wat aan doen. Want die mensen die zullen ook niet gemakkelijk gaan verhuizen. Dus dat raakt nee. ook de arbeidsmarkt. Nee. Daarom waren wij zo verheugd over de voorstellen van de commissie van Dijkhuizen. Omdat er nou eindelijk een, een echt plan is voor de woningmarkt. Goed. En dan is het even afwachten of het kabinet in wording dat uiteindelijk zal overnemen. Ik eh, dank ja. u zeer. Edward Feitsma, woningmarktspecialist bij de Nederlandse Vereniging van Banken. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De grenspaal Knokke-Sluis, raakte vorig jaar zoek... <coughs> en wordt vanmiddag, neem me niet kwalijk... ceremonieel in aanwezigheid van de Belgische gouverneur van West-Vlaanderen... en de commissaris van de koningin in Zeeland, Carla Pijs weer op zijn plek gezet. Moet een grens eigenlijk altijd met paaltjes worden aangegeven? Dat is de vraag aan Klaas van der Hoek, adviseur-landmeter van het kadaster... met het antwoord dus. dus. Als het een grens tussen twee landen is, eh, dan is dat antwoord ja... ...betekent dat altijd duidelijk moet zijn dat uh, waar een, een land begint of ophoudt en de ander weer verder gaat... ...betekent dat de grens tussen Nederland en België in dit geval altijd afgebakend is door palen. Al dus het antwoord van de adviseur, landmeter van het kadaster. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland@karo.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu terug naar Uitdam. En daar is Marcel Dekker. Bij de kerk op de Uitdammerdijk. Uh, en dat is een heel mooi kronkelig dijkje met een prachtig uitzicht op het uh, Markermeer. Met daar links meneer Hoepman, Mark, uh, hè, geloof okay, ik? Ja. En recht voor onze neus. Uh, Almere, ja. uh, Windmolenpark, Flevoland. Laat onverlet, zelfs als we tegen Almere aankijken, dat dit een prachtig uitzicht is op een hele mooie plaswater. En ja. ja de kans dat dit allemaal misschien gaat veranderen of gaat verdwijnen... is wel heel erg groot. Jaak Hoepman, voorzitter van de dorpsraad uit Dam. Laten we eens 20 jaar vooruitgaan in de tijd. En u wordt wakker in een zwetende nachtmerrie. Wat zien wij dan hier vanaf de dijk? Een, een industrieel dijklichaam uh, waar zeg maar elk... Uh identiteit van de streek uh, uit is gehaald. Ja, want daarom ben ik eigenlijk hier. Hè? We staan nu op het prachtige oude dijkje... wat al heel lang bestaat. Maar er moet een nieuwe dijk komen. Ja. En die komt dan hier voor de dijk te liggen. Die komt uh, 20 meter voor deze dijk te liggen. En de dijk waar we nu op staan, die verdwijnt. En uh, ja, uh, dat mooie landschap uh, uh, hier... waar het uh, hoogheemraadschap zo trots op is... en op elke folder die ze uitgeven staat... Uh, dat uh, is dan uh, Terzielen... En daar maken jullie flink bloos over, niet uh, uh, alleen u, uh, maar het hele dorp. Ze stonden er net met z'n allen op de dijk, want het gaat ze echt aan het hart, hè? Ja, goed, er is natuurlijk een enorme binding, uh, ook met deze dijk. Uh, en met het dorp en het, en het landschap hieromheen. En uh, ja, ff, ja, ik persoonlijk ben hier gaan wonen vanwege gewoon de, de Nederlandse identiteit die hier, uh, eruit uh, spat, zeg maar. En uh, ja, dat, dat wordt in de waarstaal gesteld. Uh, terwijl er natuurlijk gewoon best andere manieren zijn om dit vraagstuk uh, op te lossen. Daar komen we zo meteen even over te spreken. Eerst even de consequenties. Hè. Want um, wat zouden wij dan over 20 jaar zien als we hier op die dijk staan? Nou, dan krijgen we hier, uh, dan ligt hier gewoon een, uh, een industrieel dijklichaam. Een, uh, 20 meter stukken verderop. Verder uh, ja, woningen zijn uh, losgekomen van de dijk. Uh, dat hele landschap wat je nu ziet, uh, dat, uh, dat, dat, is, uh, ja, dat is eigenlijk volledig verdwenen. Maar wacht even, ik bedoel, die dijk komt er niet voor niets. Dat is om dit dorp onder andere en het land daarachter te beschermen, meneer Hoekman. Uh, dat... goede zaak toch? Ja, zeker is dat een goede zaak. Dat moeten we ook vooral zo houden. Uh, er zit alleen één, uh, één ding aan. Uh, zitten... Deze dijk ligt aan het Markenmeer. Er liggen twee dijken tussen deze dijk en de Noordzee. Het waterpeil van dit Markenmeer is gewoon controleerbaar. Eh, er is sprake van grotere spuisluizen en megagamalen op de afsluitdijk. Als die worden aangelegd, is het helemaal controleerbaar. Wat ja, voel al een alternatief aankomen voor de ja. dijk. En, uh, en het alternatief is gewoon, uh, we weten nu al dat de sterkte van de dijk beter is door de veenproeven die gedaan zijn, uh, dan waar nu al in het model is mee rekening gehouden. Hè. De modellen zeggen nu, het is ongeveer 75% van de sterkte. Nou, uh, Laat maar zeggen dat dat naar 90 gaat. De rest is gewoon zorgen. Hè? Want we gaan uit van een scenario wat nog niemand hier ooit in de, in de buurt heeft gezien: van 1 meter, meter hoge water gedurende 9 weken. Nou, als je zegt van joh, het wordt 75 centimeter en dat duurt 4 weken, dan hebben we al, uh, wordt de dijksterkte die hier nodig is, wordt een stuk minder. En dan, dan is het probleem over. Dus, dus, dus slim gaan nadenken over hoe je cultuurwaarden in Nederland kunt behouden. En hier in het bijzonder. Het wordt tijd dat dat gewoon eens een keer gaat gebeuren. Ja. Woont u vlak achter de dijk? Ik woon vlak achter de dijk. Gaat u verhuizen als die dijken komt? En laat ik het zo zeggen. Uh, ik was niet van plan te verhuizen. Uh, terwijl tenzij er uh, uh, op die dijk hele uh, rare dingen verzonnen gaan worden. Eh... Uh, He, want mijn, mijn hart zit wel in dit gebied gewoon. En, uh, maar ja, de, de, de situatie kan onmogelijk worden dat je denkt van, uh, hier wil ik gewoon niet meer wonen. Ja. Nou, laten we nog eventjes uh, naar het markt meer kijken en er nog even van genieten. Nu het nog kan. Hè? Ja, het is fantastisch. Ongelooflijk dat zoiets is, zo vlak bij Amsterdam. He, dat dat uh, is uniek in de wereld hoor. Bijdrage was dat van Marcel Dekker. Dax, Italiaanse werklozen die een baan zoeken, worden door de maffia met open armen ontvangen. Maar eerst. 3, 2, 1, go. Deze dag, 1962. De crisis om Cuba begon nadat bleek dat hier, op nauwelijks 150 kilometer van de kust der Verenigde Staten, in snel tempo raketbasis werden gebouwd die Amerika als een directe bedreiging beschouwden. Ja, deze dag in 1962, 22, 22 oktober dus. De Cuba-crisis hield de Amerikaanse president John F. Kennedy een speech... waarin hij eiste dat de Russen hun raketten zouden weghalen van Cuba. En daardoor leek een atoomoorlog dichterbij dan ooit. Henk Kip van de toenmalige dienst Bescherming Bevolking... zegt dat Nederland daar toen niet klaar voor was. Ik dacht nou, uh, dit, wat, dit gaat weer mis. Dan zou je de derde wereldoorlog krijgen... Zover ik weet hadden we dat de, de bunker ondergronds nog niet klaar. We hadden wel een commandopost bovengronds, uh, maar en dat was dan een eerder niet als voor conventionele oorlog, maar niet voor een atoomoorlog. evening, my fellow citizens. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on the island of Cuba. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Ja, natuurlijk. Iedereen is daar bang voor. Ik, wij uh, hebben daarvoor ook uh, de mensen de bevolking geïnstrueerd met pamfletten en noemen uh, we ook. We hebben pamfletten zijn er rondgestuurd naar de bevolking. Nou, wat je moet doen als er een, uh, weer een oorlog komt. Je moet dus zorgen dat je voedsel in huis hebt. En je moet zorgen dat er uh, dus een, een, een plaats is waar je kunt uh, schuilen. Hè? Je moest wel zoeken naar een plaats uh, die eventueel uh, atoom. Uh, nou ja, vrij was wil ik niet zeggen, want dat is het nooit natuurlijk. Maar niet iedereen had een kelder. En dan moet je uh, zorgen dat je bijvoorbeeld op het toilet kan zitten... of, of met, met z'n allen in een kelderkast. Maar gelukkig hebben we een, uh, een minister in Amerika, Kennedy... die wel dat betreft doortastend was. En uh, die heeft het... Uh, het moet voor Fidel Castro een moeilijk te verwerken teleurstelling zijn geweest... toen de Russische regeringsleider Nikita Khrushchev aan president Kennedy per brief mededeelde... dat hij opdracht had gegeven de raketbasis op Cuba te ontmantelen. Henk Kip, toenmalig. Een man van de bescherming bevolking over de Cuba-crisis deze dag in 1962. Paul Collins met zijn versie van You Can't Hurry, Love. Het is acht minuten voor tien u luistert naar de Caro op Radio 1. Werklozen in Italië, Zuid-Italië, om precies te zijn... melden zich in grote getale bij de maffia in de hoop op een baan. Ondanks een reeks arrestaties zijn het vooral de maffiabazen... die lijken te profiteren van de crisis. Het Wieg Zeedijk, onze vrouw in Rome. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor een baan kun je eigenlijk krijgen bij de maffia? Nou, vooral in de bouw bijvoorbeeld. De maffia zit veel in openbare aanbestedingen, dus bouwputten, transportbedrijven, dat soort werk. Waar weinig vereisten voor zijn, zeg maar. En dat is natuurlijk zwart betaald, vaak zonder de gevraagde verzekeringen. Andere eisen waar andere werkgevers aan moeten voldoen. Dus ja. voor de maffia interessant en soms voor de werkelozen ook. Waarom heeft de aanbestedende maffia mafioos wel werk en een gewone aannemer niet? Nou ja, omdat die maffia dus heel veel geld heeft, <laughs> bijvoorbeeld, om dat geld wit te wassen, gaan ze in die, uh, in die aanbestedingen zitten. Niet direct, meestal onder, onder aanbestedingen natuurlijk. En dan, ja, dan hebben ze dus een groot bouwproject, waar wel gewerkt moet worden natuurlijk. Ja. Uh, dat wordt wat langzamer, en in het zwartwerk en zo, maar er moet wel gewerkt worden. Dus daar moeten ze wel wat mensen voor hebben. Ja, en hoe, hoe gaat dat dan? Meld je je dan bij een loket, namelijk uh, afdeling, <laughs> ja. afdeling werk-arbeidsmarkt van, uh, van de maffia? Nee, natuurlijk niet. Het is, kijk, vaak in, in, in kleinere gemeenschappen en in Zuid-Italië, ons kent ons. Iedereen weet natuurlijk wel welke families uh, de contacten hebben met de maffia. En ja, de, de plaatselijke bakker, de slager, de bar, de sigarettenboer. Iedereen weet wel hoe je aan je contacten moet komen. Dus als je werk zoekt en je, en je laat dat zo'n beetje weten, nou, dan kom je via via: kom je wel van oh, daar is nog een bouwpunt, daar is een transportbedrijfje. Meld je daar, dan, uh, dan regelen ze misschien wel wat voor je. Ja, Goed, is, is er iets bekend over het aandacht? mensen dat dit uh, doet? Nee, maar het is wel bekend dat de, het zwartwerk in Italië, en dan met name Italië natuurlijk uh, enorm is, al uh, 30 procent. Ze zijn nu juist, dit, vandaag wordt er een witboek gepresenteerd over de corruptie, Daar zit dat zwartwerk zit daar ook een beetje in natuurlijk door de regering. Het is heel erg onderzocht, zijn 400 pagina's en daaruit blijkt bijvoorbeeld dat uh, de corruptie in Italië 60 miljard per jaar kost. Ja, de Mafia Holding is uh, een van de grootste bedrijven uh, in Italië. Dus daar gaat echt enorm veel geld in om. Ja, daar nou werd er vorige week ook al een onderzoek gepresenteerd uh, door de minister van Binnenlandse Zaken. En daaruit bleek dat veel wethouders, raadsleden en ambtenaren in direct contact staan nog altijd met de maffia. Over wat voor praktijken gaat het hier dan? Ja, even voor de duidelijkheid. Het gaat om hetzelfde onderzoek dat is vorige week uitgelekt. Wordt vandaag eigenlijk pas officieel gepresenteerd. Ah. Maar het gaat over de corruptie inderdaad van de politici. Die uh, ook contacten hebben met bijvoorbeeld de maffia. En dan gaat het om uh, politici die gekozen worden dankzij stemmen van de maffia. Uh, vorige week een wethouder van de regio Lombardij. Dan hebben we het over het noorden. De regio van Milaan. Die had zelf stemmen gekocht van de maffia om in het bestuur te komen. De ene hand helpt de andere hand. zeg maar, Want de maffia heeft zo een contact in uh, de politiek en de man heeft zijn zetel veiliggesteld, want het is in Italië nog altijd interessant om in de politiek uh, te zitten. Ja. <laughs> zeg je, waarom lag je er nou mee eigenlijk? Nou ja, omdat dus in bijvoorbeeld die regio Lombardije... zijn er zo de afgelopen twee jaar veertien uh, bestuursleden of raadsleden... berecht, gearresteerd, veroordeeld, allemaal voor corruptie. Dus ja. het geeft aan hoe, en dan hebben we het over de regio van Milaan... het geeft aan hoe interessant het is ja. om die, ja, die wisselwerking... tussen uh, maffia, bedrijvigheid uh, en politiek... en ja, daar gaat enorm veel geld in om. Ja, maar tegelijkertijd is daar ook nog de arm van justitie. En we hebben die officier van justitie, Pres Prestipino, Die heeft toch bijna 3000 mensen opgepakt de afgelopen jaren. Dan zou je zeggen, dan is de maffia toch een behoorlijk gevoelige slag toegebracht. Maar als ik jou zo hoor, dan denk ik met die crisis in het achterhoofd... dit zijn de hoogtijdagen voor de maffia die weer in alle hevigheid ja. terug zijn, of niet? Ja, die prestipine die weet dat zelf ook hoor. Dat voor iedere opgepakte mafioos er weer een ander opstaat in de familie. Uh, je kunt ze blijven oppakken. Het bedrijf is zo groot. Het is een echte holding. Dat blijft wel doorgaan. Voor ieder poppetje is er een ander. Wat je wel moet doen, en dat weten uh, de mensen die bij justitie werken ook. En daar hameren ze ook op. Uh, je moet de maffia bestrijden door ze te pakken waar ze het meeste last hebben. Namelijk hun geld. Er moet dus veel meer in beslag genomen worden. Geld en goederen van de maffia. Het liefst dan ook nog uitbesteden aan anti Mafia werkverschaffingsprojecten natuurlijk, dan heb je twee, uh, twee problemen opgelost. Uh, dan heb je eerlijke werkgelegenheid voor de burgers en een blamage voor de maffia natuurlijk. Als je ziet dat een grote villa van een belangrijke maffioos, als dat dan in één keer een werkverschaffingsproject wordt voor werklozen. Maar zou het ook niet kunnen zijn, Hedwig, dat met, het, uh, met de crisis en de werkloosheid in, de achter, uh, in het achterhoofd dat Rome, dus de regering, er eigenlijk wel belang bij heeft dat die maffia die mensen aan het werk helpt in het zuiden, omdat je anders natuurlijk een enorme uh, sociale Dat, dat is te kort door de bocht denk ah. ik, nee Natuurlijk niet belasting, wit, wit werk is altijd nog belangrijker voor de staat... gezien daar toch wat belasting- en verzekeringsgeld uh, de staat uh, terugkomt. Nee, dat is kort uh, door de woord. Je blijft een heilig vertrouwen houden in de Italiaanse overheid, begrijp ik. Het moet wel, hè, het moet wel. Het <laughs> Zedek vanuit Rome, ik dank je zeer. Straks, dames en heren, Turkse uh, kinderen moeten terugkrijgen op Nederlandse scholen. Vinden ze zelf, tot zo. KRO, Goedemorgen Nederland. Kies KRO.